Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Min V schoot zijn ex-vriendin en haar moeder neer op een parkeerplaats en verdween wekenlang van de radar. En nu zegt hij dat hij echt niet probeerde om onder zijn straf uit te komen. Min V was volgens zijn advocaat op de vlucht omdat hij geld op wilde halen voor zijn ex-vriendin die zwaar gewond raakte... De man van 49 werd na een zoektocht van vijf weken gevonden. Er lag 30.000 euro klaar voor degene die de gouden tip gaf in de zaak. Maar het is nog niet duidelijk of de melder dat geld ook krijgt. Het openbaar ministerie moet nog checken of de tip belangrijk genoeg was voor de aanhouding. Op het vliegveld van Lissabon in Portugal is een man van 25 opgepakt... die verdacht wordt van betrokkenheid bij een moord in Amsterdam gisteravond. Het gaat om een slachtoffer van 21. Agenten vonden zijn lichaam in een huis in Amsterdam-Noord. Volgens de politie is hij met grof geweld om het leven gebracht. De Turkse president Erdogan heeft excuses aangeboden voor het reddingswerk... dat langzaam op gang kwam na de aardbevingen daar. Volgens Erdogan liep het reddingswerk onder meer vertraging op door de kou... en door de wegen die ook beschadigd waren. En er is nieuws over het meisje dat zegt dat ze Maddie McKen is... Vorige week was dat verhaal in het nieuws. Een Brits, het Britse meisje Madeline McKen verdween in 2007 tijdens een vakantie in Portugal. Ze is nooit meer teruggevonden. Een vrouw uit Polen, Julia Wendel, kwam vorige week met het verhaal dat zij Maddie McKen is. Deze journalist vertelt waar ze dat vandaan haalt. Julia zegt op haar socials dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen haar en Maddie McKen: dat ze dezelfde sproeten hebben op hun benen. Dat er ook een puntje is in haar oog. En dus zegt ze: ja, ik ben eigenlijk Maddie McKen. Nu, er is wel één groot verschil. Julia is 21 en Maddie McCann zou vandaag 19 jaar zijn. Dus dat klopt niet helemaal. Ja, en er klopt wel meer niet aan het verhaal. De Poolse politie heeft het onderzocht en kwamen dit weekend tot de conclusie dat het eigenlijk een verzonnen verhaal is. Volgens de familie van Julia probeerden ze om beroemd te worden met deze media-aandacht. Het weer, als het goed is, blijft het droog. Het wordt weer een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen eerst veel wolken en wat regen. Daarna meer zon en 6 of 7 graden.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van de negende Play It Loud History of Metal special... waar ditmaal de duistere, langzame en melancholische doom metal centraal staat. Het eerste uur konden we al genieten van een groot aantal pioniers... die deze stijl hielpen ontwikkelen of zelfs hebben uitgevonden. En als tweede uuropener hoorden we de derde band uit de Britse drieluik... tevens de laatste van de Peaceful 3. En Nathama met het nummer Sweet Tears... En aan het eind van het eerste uur konden jullie al uh, horen uh, luisteren naar het tweede band uit deze Peaceful 3. My Dying Bride dus. Anathema werd opgericht in Liverpool in de zomer van 1990 aanvankelijk onder de naam Pagan Angel. En groeide uit tot een belangrijke kracht in het metal genre. Dankzij hun vroege werken voordat ze in de loop van de tijd meer rock en progressieve elementen met groot succes verkende. Harder, zwaarder en donkerder dan wat daarna volgde, ontving Anathema's debuut uit 1993 Serenade's lovende kritieken... en suggereerde zelfs in dit stadium dat dit een band was die zich onderscheidde van hun concurrenten. Originele zanger Darren White zei destijds... Anathema is niet zomaar een heavy metal band, maar een aanwezigheid en een kracht in elke levende geest. Ze stelden zeker niet teleur, want het album oogste universele succes. De Engelse versie van het magazine Metal Hammer maakte er hun album van de maand van. En met de release van de video voor Sweet Tears... duurde het niet lang voordat MTV's Headbangers Ball dit opmerkte... en de video wekelijks uitzond. Dit eindigde in een live interview en een live van Peaceville... Headbangers de A Ball in Nottingham's Rock City... met Anathema's labelgenoten My Dying Bride en At The Gates... Serenade slaagt erin om fragiliteit met razende agressie te versmelten... tot een verbluffend effect... en luidde het begin in van een van de beste metalbands ter wereld. Zelfs in zo'n vroeg stadium in de carrière van de band... was het voor iedereen die luisterde duidelijk hoe speciaal Anathema kon zijn. Finland is ook een broedplaats voor Death Doom Metal. Vooral het type met een sterke melodieuze death metal invloed. En daar is Amorphis een goed voorbeeld van. De band is opgericht door Jan Rechtberger... Tommy Koivusari en Esa Holopainen in Helsinki, Finland in 1990. Hun eerste twee albums zijn zeer invloedrijke Death Doom klassiekers. Het debuut The Car Carillion Isthmus uit 1992 heeft sterke old school death metal roots. Terwijl een tweede en door velen beschouwd als hun beste album Tales from the Thousand Lakes uit 1994... meer folk en progressieve metal invloeden aan de mix toevoegt. En Morphys verliet na dat album zowel het death- als het doom-genre voor een meer progressieve richting. De band staat ook bekend om hun gebruik van het Finse nationale epos, de Kalevala, als bron voor hun teksten. Van het beste album draai ik hun bekendste song, Black Winter Day... dat onderzoekt hoe verschillende mensen momenten van tevredenheid en vreugde in het leven vinden... maar dat die momenten voor de zanger onmogelijk te bereiken kunnen zijn in het diepst van hun wanhoop. Het nummer schetst een levendig beeld van de duisternis van de winter... en hoe de innerlijke duisternis van de zanger ervoor zorgt... dat ze zich niet in staat voelen om contact te maken met gelukkiger momenten. Uiteindelijk wil het nummer de luisteraars eraan herinneren... dat er ondanks de duisternis en moeilijkheid... nog steeds momenten van vreugde te vinden zijn. Het was een van de oudste, nog steeds bestaande Amerikaanse doom metal bands... ...November's Doom met Sadness Reigns na Amorphis met Black Winter Day. De band uit Chicago bestaat al sinds 1989 is opgericht door zanger Paul Kerr... ...onder de naam Laceration en begon aanvankelijk als death metal band... ...maar kreeg pas in 1992 aandacht in de metalwereld en veranderde hun naam in November's Doom. Maar ook hun stijl dat meer doom metal elementen bevatte... ...omdat ze vonden dat het beter bij hun geluid paste... Hun allereerste opname was een demo van twee nummers... getiteld Her Tears Drop uit 1995... en dat later opnieuw werd uitgebracht op de re-release... van hun debuutalbum Emmet It's Hallowed Mirth uit 2008. Het zojuist gedraaide Sadness Rains vinden we ook terug op dit album. Inmiddels heeft de band al elf albums uitgebracht... met Nevelin Grove uit 2019 als tot nog toe laatste release. Begin jaren 90 was de Zweedse band Catatonia... ooit een product van de levendige Death Doom Metal scene in Europa. Naast bands als Paradise Lost, My Dying Bright en Anathema. Tegen de eeuwwisseling hebben veel van deze bands... het vroege Death Doom Metal geluid achter zich gelaten... terwijl ze allemaal muzikaal volwassener werden. Catatonia was een van de bands die zich afkeerde van dit oudere geluid... mede door de stemproblemen van zanger en medeoprichter Jonas, Jonas Renske... ten gunste van een meer moderne dark metal stijl. Naarmate ze er minder zwaar en metalachtig werden in hun muzikale progressie, zijn hun thema's van depressie, isolatie, verdriet en hopeloosheid met hen en hun geluid doorgegaan. Laten we nu getuigen zijn van de reis van de meesters van kommer en kwel. Van het geweldige tweede album Brave Murder Day uit 1996... waarop de grunts van Opets Michael Eckerfeld te horen zijn... horen jullie Rain Room. Dat gaat over een man die het uitschreeuwt naar God... omdat hij een wereld heeft gemaakt waarin we nooit volledig tevreden kunnen zijn. En ook over sterfelijkheid. Als gevolg hiervan verliest de man in het nummer Langzaam zijn geloof. Ik Maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Samford. En we hoorden als tweede band in het blokje de traditionele doom metal band Reverend Bizarre uit Loja in Finland. Met het nummer Doom Sower, afkomstig van hun debuut in the Rectory of the Bizarre Reverend uit 2002. Wat tevens een hommage was aan King Crimson's album In the Court of the Crimson. King. De band treedt muzikaal in de voetsporen van Pentagram, St. Vitus, Black Sabbath... en speelde langzame en zware traditionele Doom met dramatische zang... waardoor ze een van de grootste namen in de vierde golf van de traditionele Doom werden... Hun muziek bevatte echter ook een gevoel voor humor dat niet vaak in het genre voorkomt. De band had aanvankelijk vijf volledige albums gepland... maar dit plan werd verlaten toen ze besloten de groep op te heffen... voordat het kloten begon te klinken. De bandleden spelen nog steeds samen in de progressieve rockband Orne van Pieter Vickar. Maar hadden eerst individueel andere bands gevormd zoals The Puritan, Opium Warlords en Lord Viker... De, die nummers hebben uitgebracht die aanvankelijk bedoeld waren voor de laatste twee albums van Reverend Bizarre. Ik heb al veel aandacht gehad voor de traditionele en death Doom pioniers... maar nog niet voor het subgenre Funeral Doom... wat veel van de kenmerken heeft van meer traditionele Doom met laaggestemd gitaarwerk. Dat zorgt voor een extreem zwaar geluid en langzame tempo's. De tempo's in de Funeral Doom zijn over het algemeen nog langzamer... en worden vaak vergeleken met begrafenisklaagzang... Het bevat death-doom elementen en bevat vaak het grommende vocale werk, evenals clean, treurige vocalen. Het gebruik van keyboards is gebruikelijk en wordt over het algemeen gebruikt om sfeervolle ambient passages te creëren. Bands als Skepticism, ton, Esoteric en Evoken... gelden binnen begin jaren 90 als pioniers van het genre. Maar ook het Noorse Funeral, dat tegelijk met Skepticism... werd opgericht in het jaar 1991 door Thomas Angel en Anders Eek. Dat kort daarna werd aangevuld met bassist Einhard Frederiksen... en gitarist Christian Loos. Het tweede album In Field of Pestilence Grief verscheen pas in 2002... ...zeven jaar na hun debuutalbum Tragedies... ...dat een van de albums was die hielp bij het vormen van funeral doom. De reden van hun zeven jaar stilte was dat hun label Arctic Serenades... hen probeerde af te zetten. Hun zangeres Storil Snien uit de band werd verwijderd. Het vinden van een nieuw label... ...en het gebrek van muzikale motivatie van enkele bandleden. Uiteindelijk begon de band met het opnemen van dit album... ...en volgens Einar had het nog steeds de handelsmerken van het oude funeral... Maar was het meer geïnspireerd door hun woede vanwege de bepaalde eerder genoemde omstandigheden? Aan de titel te horen van het nummer wat ik ga draaien was het zeker een kwelling. Funeral dus met Truly a Suffering. Mm -hmm. ZFM Sandvoort. Swallow the Sun uit Finland begonnen hun carrière met de uitgestrekte en sombere schoonheid van The Morning Never Came, waarop we het onheilspellende Out of This Gloomy Night vinden, dat we net hoorden aansluitend op Funeral. De band leende invloeden van de oude garden van de Death of Doom en maakte hun geluid onmiddellijk eigen door onheilspellende ritmes, spookachtig zuiver gitaarspel te combineren met vorstelijke synthesizers. In 2003 diende dit album als een perfecte kruising van zo ongeveer alles wat Doom in alle facetten had omarmd. En bundelde het allemaal netjes samen in dit filmische aanbod. Ze brachten tot op heden acht albums uit: één trilogiealbum, één EP en zeven singles. Uiteraard mag de volgende band ook niet ontbreken: Typo Negative. Want ze zijn helemaal in een eigen stijl van doom metal en gothic metal. En hielpen bij het pionieren van het gothic doom subgenre van doom metal. De band, bijgenaamd The Drap 4. vanwege hun depressieve teksten... werd in 1989 in New York opgericht. En met name zanger Peter Steele werd zeer gerespecteerd in de metalgemeenschap. Vanwege zijn stem en veel bands noemden typo negative als een bron van invloed. Deze omvatten bands als Paradise Lost, My Dying Bride... Tiamat, Electric Wizard en sun Oh, of dat is de, Doom, uh, de Drone Doom band... die we nog niet gedraaid hebben en ook niet gaan draaien vanavond... en Anathema, om maar een paar te noemen. Hun album Bloody Kisses uit 1993... was het baanbrekende album dat de band populair maakte... Christian Woman, Black Number One en Too Late Frozen zijn opmerkelijke nummers van Bloody Kisses. Het behaalde Platina en het daaropvolgende album October Rust uit 1996 zelfs goud. Peter Steele stierf op 14 april 2010 op de leeftijd van 48 jaar en vermoedelijk aan hard falen, waarna de band ook uit elkaar viel. Van het Bloody Kisses-album koos ik voor de single Black Number One, dat op de een of andere manier zowel een eerbetoon aan een als een satire is op gothic meisjes. Peter Steele hield echt van deze meisjes en zag ze vaak in clubs in New York City, zoals de Limelight en de Pyramid Lounge. Maar er was één meisje in het bijzonder dat het lied inspireerde. all hollow Afsluitende doemact van vanavond draaide ik de Zweedse band Draconian... met Silent Winter van het debuutalbum Where Lovers Mourn uit 2003. Aansluitend op typo negatives Black Number One Little Miss Miscaradol. Draconian is een van de beroemdste gothic metal bands... die death doom metal muziek combineert met piano, keyboards en vrouwelijke vocalen. De band ontstond in 1994 onder de naam Kerberos... en bestond oorspronkelijk uit drummer en zanger Johan Eriksson, gitarist Andy... En bassist Jesper Stolpe. In het begin maakten ze death metal muziek met invloeden van black metal. Na zeven maanden voegde zanger-dichter Anders Jacobsen zich bij de band en werd de naam Draconian aangenomen. Later kwam Lisa Johansson erbij en wijzigde de muzikale stijl in Gothic metal en Doom metal. Check ook even het niet meer actieve side project Doom VS van Draconian oprichter Johan Eriksson. Waarmee hij een drietal geweldige Doom Metal albums heeft uitgebracht. Mijn tijd zit er weer op voor vanavond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze aflevering en de muziek. Volgende week ben ik er weer met een van mijn favoriete genres binnen de metal. De trash. Liefhebbers kunnen daarvan lekker hun hart op halen. Bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie voor straks een fijne avond en een goede nacht toe. En wie weet tot volgende week. Nogmaals, hartstikke bedankt. Ik ga er weer uit en ik hoop dat ik nog wat van het Noordlicht ga meekrijgen. Dank aan mijn gast van vanavond, die bij was, Hans. <laughs> bedankt. En jullie bedankt. Tot volgende week, mensen. Fijne avond. Doeg. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.